Zelfscankassa's in de supermarkt lokken diefstal uit, zei een politierechter in Rotterdam in een zaak tegen een winkeldief. Die betaalde bij zo'n zelfscankassa van een Albert Heijn 7,50 euro, terwijl hij voor 270 euro boodschappen had gedaan. Volgens de rechter is diefstal nooit goed te praten, maar wordt stelen met dit soort kassa's wel erg makkelijk. Steeds meer basisscholen veranderen de roosters. Bij een op de vijf scholen blijven de kinderen verplicht tussen de middag over om met de leerkrachten te lunchen. Blijkt uit onderzoek en opdracht van het ministerie van Onderwijs. Personeel zegt dat het meer rust geeft in de school, omdat kinderen het gebouw niet tussentijds verlaten. Wel klagen ze over een hogere werkdruk.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 Vanwege een naderende tropische storm vertrok de Vaticaanse delegatie na een paar uur alweer. In Tacloban hield de paus, gekleed in een gele regenponcho een mis voor honderdduizenden overlevenden van de natuurramp. Het weer nog, nu nog temperaturen rond het vriespunt, waardoor het tot het einde van de ochtend plaatselijk glad kan zijn. De zon schijnt vandaag flink en het wordt zo'n 5 graden. Tegen de avond vanuit het westen buien en dan ook kans op sneeuw. Dit was DFM, Verkeersupdate.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 Met nu, Toebak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Bij ZFM. Oh, oh, oh. oh. I like you too. En dat was natuurlijk uh, Jamaica. voor mij een oud beentje wat een tijd geleden oh, ja. weer opnieuw begonnen is. Ja, dat is niet jouw tekst. Hou je van you I, too? Ja, yeah, I like you, too. you ja, too. Dat is net hoe je het bekijkt natuurlijk. Je kan ook denken van, ik hou van jou ook. Ik hou ook van jou. Of je kan denken, ik hou van u twee. Dat zou ook nog kunnen ook. Ja. Ik ben zelf van al twee wel. Ik hou van jullie, maar ik hou van u twee. Ja? Ja, dames en heren. Welkom in 2015. Zeg tegen iemand dat je van hem hou. Toonbetrokkenheid. Nou, hou eens op met die Slappe, met die weken dingen allemaal. Bah, gewoon. Nou, het is 17 je wordt een januari. Weekjes, ja. Wat Sorry? Je wordt een beetje weekjes. Ja, je ben een beetje een soort uh, dominee. Een beetje. met een hele oude man. Ja, oh. Dat is het. Wordt dit jaar ook 50 natuurlijk. Ja, oh. oh, man zeg. Ja, hebben we al vervangen, vervanger. Want de 50 ja. vijftig, dat kan echt niet meer. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus, dat moet ik ook weer. Het popt toch eens in mijn, mijn gedachten op ik denk van. Ik zie er gewoon jonger uit, hè? Ja, ja precies. Ja, jij bent nog geen 50. Nee, 46 of zo, was je toch? Ja, zo. Iets ja, ja. of zo. Dus af en toe popt het er in mijn gedachten: wanneer zou ik er nou een punt achter moeten zetten? Misschien kunnen mensen Ach, dat de radio? gewoon dat je denkt, van, nou, dat is wel klaar eigenlijk. ja, de jeugd moet het overnemen. Dus eigenlijk is het zo dat. Uh, ik zat ook vanochtend op. Ja, maar op de dat zit ik in een eentje. Dat vind ik ook weer <laughs> ja. zo. Ja, jij moet ook andere mensen rec recruteren. Ja, Oeh, Oeh, dat klinkt anders. Was Jurie is dat? Die, die hier om 8 uur ochtends wil zijn op zaterdag. Ja, ja, ja. Dat, dat is ook al zo. Ik verbaas me er zelf ook over dat ik dat zo lang doe. Ja, ja, ja. Dus. ik verbaas me er ook weer elke over. Ik vind over. het helemaal van jou, Wilco. Dat je zo helemaal uit Alkmaar, dat is toch echt wel uh, ongelooflijk. Ja, maar goed, je krijgt natuurlijk wel wat meer geld ook. Hè? Ah. Dat wisten jullie niet? Ah. Ja, wij krijgt nog een heel veel terug. Heel veel waardering ook gewoon. Nou ja, Zo dat, dankbaar werk. We gaan het straks merken. Want we zijn natuurlijk binnenkort uh, hebben we ons 25 jaar jubileum. 25 jaar. Heb je het gelezen in de krant? Er is dus ook echt een receptie in uh, Talassa. Ja, ja, ja, iedereen is uitgenodigd. Ja. Iedereen belangstellende, maar ook oude uh, werknemers Oud-gediende. oud vrijwilligers. Noem het allemaal op. Iedereen ja. moet ervan komen. Waar is het ook weer om vast even te Thalassa. noemen? In Talassa. In Talassa. Het is okay. van 6 uh, tot 9, uh, s'avonds dus. Ja. En uh, onze allereigenste, Ruud Jansen, gaat het... Uh, gaat het uh, muzikaan omkleden. Oh leuk. Hij doet de worteltjes en muziek eromheen. Nee, toch? Hij maakt gewoon echt een uh, lekker optreden. En het wordt gewoon heel gezellig, denk ik. Nou, ik uh, kijk ernaar uit. Het is, uh, hoeveelste is het ook alweer? Uh, begin. Iets van 7 februari. Ik was echt begin februari. Dat kan ik ja. me nog uh, herinneren. Nou, daar, daar wordt natuurlijk vaak genoeg over gepraat. Maar wat we nu even over praten is... wat is er allemaal gebeurd op 17 januari door de jaren... Eén. Nou, ja. Ik moet er even een greep uit. Oh, ik wou niet zeggen dat 7 ja. januari... dat is dan 17. de oprichting van Toebak leeft. Maar dat, uh, oh nee, dat is nog veel andere. Ja. Ik, ik moet heel even snel gaan kijken. Ik kan je gewoon vertellen dat vandaag... Uh, in 1899 is hij geboren. Elke poon, er zijn heel veel dingen over hem bekend. En ik wist helemaal niet dat hij dus... Hij is eigenlijk begonnen bij heel veel andere mafialeiders... En uh, uiteindelijk is hij voor zichzelf begonnen. Hij heeft ook wat le andere leiders omgelegd. Uiteindelijk is hij opgepakt. Een van de maffe verhalen van hem is dat hij ook in de prostitutie zeer actief was. Hij was op zoek altijd naar vrouwen. Van, oh, kan jij niet voor me werken? Ik moet je wel even testen. Hij had al die vrouwen ook vaak getest. Van, nou, ben je wel goed als, uh, als dame van lichte zeden? En daar heeft hij zijn aan overgehouden. De oh. ziekte. En daardoor oh. werd hij ook een beetje gek. En uiteindelijk kwam hij in de gevangenis elke tres terecht... Uh, daar moest je ook, uh, uh, hoe noem je dat, uh, bewaking krijgen. Dus mede gevangenen moesten we hem bewaken tegen andere gevangenen. Omdat hij sparade aan het doen was. En uiteindelijk uh, is hij uh, uh, uh, vrijgelaten. In, uh, uh, begin jaren uh, 40 is hij vrijgelaten omdat hij zo ziek was. En uiteindelijk is hij in 1947, op 48 jaar geleverd, is hij overleden. Is dus. 58, dus. 58 jaar geleden. 48 40. jaar 48 Elke El poon. Dus. En toch, uh, hoe noem je dat, uh, op de lijst en dat je onsterfelijk bent, beroemd, belachelijk of sterfelijk? Nee, hij heeft heel veel goede dingen ook gedaan. Hij heeft ga-kokers opgezet in Chicago. Hij heeft heel veel dingen voor de arm ook gedaan. Het huh? uh, dus, dus is niet... een soort van Robin Hood. Bijna wel, ja. En hij was natuurlijk ook heel groot geworden omdat toen de, de, de fles mocht niet meer. De alcohol, die werd verboden. En hij zorgde gewoon dat de alcohol wel in allerlei kroegen terecht kwam Daar Maar verdiende hij genoeg geld mee. Elke poon dus, hij is maar 48 jaar geworden. Hij was vandaag jarig. Goed. Ja, en in 1951 werd op deze dag uh, in Amsterdam het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis uh, gesticht. Ten behoeve van uh, kankerpatiënten. Ja, dat, uh, daar maken we nog uh, gretig gebruik van. Dat denk ik wel. Heel iets goed vandaag, vandaag degene die jarig is. Ik vind het altijd wel leuk om te kijken. Jarig. Ik zei al eerder, Kid Rock, die is 44 geworden. Maar ook Paul Young is vandaag jarig. Hij is uh, 59 geworden. Paul Young, help me eens even. Nou. Oh, ja. ik, heb, ik heb dat videoclipje nog even voor de gedeelte zitten kijken. Oh, zo lekker mierzoet. Met zo'n aparte fruit, weet je, van het haar zo achterlang. En zo'n van die plukjes bovenop. Ik heb van hem heb ik ook nog een, ergens een bandje had ik met, met die hele LP erop. Dus ik oh, ken ja. die muziek wel. Ja, een bandje, dat... LP, waar gaat dit over? Ja, dat was vroeger, weet je. <laughs> ja, <LP. laughs> Als je nog weet hoe je zo'n bandje doordraaide met een potlood. En dan kon je zo, ja, nou, ja, ja, ja, ja. alsof het een ratel was. Hadden we ook van die jinglebandjes hadden vroeger ja. ook. Uh, vandaag ook jarig Jim Carrey, bekend van de Truman Show... Eternal Sunshine of a Spotless Mind uit 2004 is echt een mega goede film van hem. Wordt bijna niet ingelacht. Hele serieuze film over het wissen van elkaars geheugen. En uh, ja, kijk er even naar. Het is vandaag 53, hoor. Dus Jim Carrey. Uh, uh, grappig is nog even een stukje uit de film van Jim Carrey. Is, is dit: Dan gaat hij blonnen vouwen: Een Franse hond. Oh. Sorry son, the dog was rabbit, had to put it down. Hij, was hij was ziek, hij moest doodgemaakt worden. Last but not least, Tommy gun. Dan maakt hij van een zwarte blon, maakt hij een geweer. Pistool, ja. Een pistool, een Tommy gun. Maar volgens mij heb ik deze wel gezien, Ja, natuurlijk, ik. die ken je ook gewoon. Ja. Een leuk stukje film van uh, ja, Jim Carrey. Oké, okay, andere dingen die gebeuren op 17 ja, in januari. 1929 vindt uh, de eerste Popeye uh, uh, strip wordt er gepubliceerd in de New York Sh uh, Journal. Oké, okay. ja. dat was een bijfiguur. Ja. Dat was een bijfiguur, ja. Klopt ja. En later is het.. Ah, werd het alleen maar Popeye natuurlijk. Nou, ah, met zijn blikje spinazie. Ja, ja, en die aparte handen. Armen eigenlijk. Nee, ja, dat ja, grappig. Ja, lichaam. Licha ja. ja, het was allemaal ja, een ja, beetje apart. Op deze dag is ook zo uh, de, dat de Verenigde Staten flink bezig geweest zijn. Want ze hebben in 1899 Wake Island geannexeerd in de Stille Oceaan. En op 1917 hebben ze de maagdeeilanden van Denemarken gekocht voor 25 miljoen. In die tijd is het natuurlijk helemaal een gigantisch bedrag. En welk jaar was dat? In, in 1917, vlak voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. Oké, okay, ja, je zou denken, ja, 25 miljoen, ja, het is redelijk veel, maar ja, voor een paar eilanden zou je denken, misschien toch wel, is het niet... Uh, zo... Ja, maar in die tijd ook. Ja, oké. Okay, in ja. is die 25 miljoen van toen, uh, nu, weet je. Ja, weet je? dat is, ja, het zal miljarden zijn waarschijnlijk. Ja. Uh, degene die vandaag ook jarig is, is uh, Suzanne Hoffs, van, uh, weet je wel, van uh, de, uh, uh, hoe heet het nou weer, uh, the Egyptian, Walk Like an Egyptian. Oh, walk Like an, an Egyptian. Egyptian, van uh, ja, ja. Oh, daar zat ja. zelf natuurlijk ook nog geplaatst, met, met My Side of the Bed. Oh, wat is het een mooie tante zegt. Ja, leuk hoor. Goed, dus Suzanne Hofs is vandaag 60 jaar oud geworden. Zo is ook uh, Mick Taylor jarig vandaag. En hij uh, is een gitarist en zanger. Hij was vooral bekend als de voormalige gitarist van de Rolling Stones. Oh, dat wist ik niet. Hij was op 17 januari 1949 geboren. Okay. Hey, ik vind het wel leuk dat ik iets weet dat jij niet weet. Nee, Mick Taylor, ik zou, ze niet, ik zou hem niet linken met uh, de Rolling Stones. Andere dingen die speelden? Ja, in 2013 was dit een uh, schokkende dag. Want uh, Lance Armstrong uh, houdt een interview bij Oprah Winfrey... waarin okay. hij uh, ja. nou, toegeeft dat hij jarenlang doping heeft gebruikt... tijdens zijn carrière als wielrenner. Zo. Het uh, was sh shocking nieuws. Oh, maar hij heeft echt staalhard gelogen ook door de jaren. heen En nog steeds... En uiteindelijk heeft hij uh, bekend. En dat was eigenlijk een beetje uh, het sneeuwbel effect. Mm. Hè? Toen hij ging uh, bekennen kwamen er nog veel meer mensen die allemaal ja, niet bekend bekennen. iedereen. Uh, iedereen maar, Hij, was uit de, de ja, hij was uit de fles. Ja, hij was uit de fles, ja. Weet je die ook vandaag, Jaris? Of heb jij, heb jij die al gezegd? Uh, Chesto? Chesto man. Pseudoniem voor Thijs Verwest. Oh, man. Ik ben, even, ben ik klaar voor je gaan, hoor. Handen omhoog. Echt vette beats. Gewoon nieuwe single Red Light van Chesto. Hij is 46 jaar oud geworden. Ja, ah, die heeft het al gered. Uh, Volgens mij ook wel ja. Echt wel, goed voor elkaar. Degene die ook jarig is, is Urta Kit. En Urta Kit, die uh, ken je eigenlijk alleen maar van die kerstplaat. Dat is echt een beetje apart. Dat is uh, deze. Uh, nee, niet, nee, nee, nee, die hebben we niet gehad. Deze. Daar is eigenlijk bekend mee geworden, Urter Kid. Vooral in de oh, jaren kijk. 40, 50 was ze populair. We hadden nog in de jaren 80 toen toch wat liedjes gehad. En uiteindelijk is. Kijk, hoe oud is geworden? Ze, ze is 74 geworden. In 2003 is ze overleden, Urta Kid. Oké. Okay. Ja. Ik heb er nog één. Ik weet of jij deze ook had uh, gespot. Nee. Simone Simons. Zij is een zangeres van de Nederlandse symfonische metal band Epica. En dat vind ik toch wel leuk, want het is natuurlijk een Nederlandse band en uh, die staat ook in Wikipedia. Ja, ja, dat is wel bijzonder. Maar jij, jij kent haar helemaal niet. Dan moeten het we maar eens kijken, want, want hou jij van die uh, Epica, van uh, metal, Ja, dat... symfonische metal? Het is een beetje emo-rock, hè? Ja. Oké, okay. nou moeten we, moeten we haar eens een keertje gaan uh, Ik zal even wat muziek van houden. haar opzoeken. Ja. Dat red ik vandaag niet meer. Nee. Hij staat op mijn lijstje. <laughs> okay. hij, uh, en wie vandaag ook overleden is in 2012, is uh, Piet Reumer. Piet Reumer, oh, oh, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, van Baantje. Van Baantje, ja. Ja, en uh, zijn uh, zoons zijn nog steeds zeer actief in, uh, ja, in de tv-series en uh, dat soort dingen allemaal. Piet Reumer, je kent hem natuurlijk ook van uh, Baantje. En wat deed hij nou nog meer? Hij was nog meer populair. Hij vroeg ook een, ook een televisieprogramma ja, gehad dan met kinderen. Ja, met Krijenoord ook, toch? Met? Krijenoord. Uh, Piet Reumer en... Uh... Schapende scha Vijf poten heeft hij ook oh, gezeten. Oh, zeker? Voor mij? Ja, dat ja, ja, is een ja, en... van de oude garde. Ja. Uh, degene die ook jarig is, James Earl Jones. Ik zal, Soms pik ik gewoon maar een naam eruit. Ik denk, James Earl Jones, klinkt wel bekend. Laat ik even een biografie van hem open trekken. En dan is het een stemartiest die is woord in 1931. Hij is dus uh, vandaag dus... Uh, Hoe is he? 84? Ja, 84 is hier geworden. Hij heeft gewerkt in 160 films. En je zit denken van James Earl Jones, uh, wat is het? Een stemacteur, laat even wat voor hem hoor. Nou, dit is zijn stem. So what he ends up is picking a, a voice that was born in Mississippi, raised in Michigan. Hij legt hier uit dat hij uiteindelijk de stem van Dark Vader werd, And, uh, in Star Wars. Happened to be my voice. I want to know what happened to the plans they sent you. Ik weet niet je Wel grappig om dat te horen, dan weer Eerst hadden ze de acteur gewoon in, uh, in Dark Vader gewoon laten praten. Maar dan hoor je hem dus elke zaal gewoon zo praten. Achter die master. En uiteindelijk hebben ze dus Earl James Jones hebben ze gevraagd om dus de stem in te spreken. En toen werd het een hele stoere persoonlijkheid, die Dark Vader. En deze uh, James Earl Jones uh, heeft um, onder andere meegedaan in uh, uh, Jack and the Beansteak. Dat was nog niet eens zo lang geleden, in 2010. En. Heel veel andere films. Dus, nou, goed. Maar alleen als stemacteur. Nee, ook wel als schone rol. Maar heel Echt? veel ook wel omdat hij een hele mooie stem met zijn stem gebruikt. Een hele donkere stem heeft hij. Zijn we eruit jongens? Zijn we klaar? Ja. Ik, Ik... denk dat het genoeg is zo. Dit was uh, 17 januari door de jaren heen. De volgende week pakken we weer een andere datum. Lijkt me sprekend. gek maken, zegt. Heel Belgisch uh, bezet. Overal uh, politie op straat. Ik vind het is ook wel verontrustend dat... De terroristen het uh, hebben voorzien op... Uh, noem je dat nou? Op, uh, de, op de politie. Mensen in uniform. Dat is natuurlijk wel heel iets aparts. En dan denk je op zichzelf van... ik ga even naar een agent toe om even de hulp te vragen. En dan is juist hij degene die terrorist is. Oh, ja. ja. Ja. Dat, dat, uh, dat is wel heel iets aparts. Maar goed, het is uh, 20 minuten over 9. Ja. Even belangrijke dingen hoor. Even belangrijke dingen nou, toch? heel belangrijk. heel nou, belangrijk. Tom uit Boer zoekt Vrouw ja, is ja, ondergedoken. Moordersvrouw wil een glimp opvangen van Tom Groot. En uh, de goddelijke boer zoekt. Uh, vrouw Boer wordt er een van. Hij zit dus ondergedoken. Hij zit waarschijnlijk bij zijn ex-schoonvader uh, of zo. Hij wordt echt belaagd door fancy. is zonder enige schaamte zijn erf in het dorpje Nieuwe betreden. En op deze manier hopen ze Tom te ontmoeten. Maar helaas zit de meet en greet er niet in. En de polderhunk is echt gevlucht. En uh, waar oh, het mooie is denk. nu ook. Ja, ja, Ja, ik moet zeggen. Ik heb, ik bedoel, Hij ziet er goed uit. Hij ziet er goed uh, uit. Oh. Ik bedoel, uh, ja. als ik het zou weten zou ik denken... Nou, ik word spontaan, want ik homo. Wat een aantrekkelijke man, zeg. Oh, oh en, uh, Maar bent. ondertussen, die hond van, uh, van... Hoe heet ze nou? De, degene die het presenteert? Uh, Even yvonne, yvonne, yvonne. Yvonne, yvonne, ja, de hond van de kom van Die heeft u ook uh, hoge ogen uh, yeah? gegooid. En het yeah? is een uh, labra Het dus, dus een mix tussen een poeder en een bouvier Of een labrador. Nee, labra waarschijnlijk. Het <laughs> heeft geen labra. Maar uh, dat is inderdaad een heel leuk beest. En er yeah? uh, staan ook foto's op internet dat je andere honden helemaal geïnteresseerd naar de televisie kijken als die hond in beeld is. Dat, uh, grappig is dat. <tie> ja. Oh, lekker hoor. Ah, het is zo lekker ook. Aan de ene kant zitten we in het midden met de. Uh, met ons giechel in de terroristen en ja. werk van aan de kant Boer, ook vrouw. Ja, dan e kunnen we ons eventjes ontspannen. Even lekker, even iets anders heb ik ook wel verdiend. Even uh, ook, jij, jij bent gewoon een fanatieke kijker. Dat, dat zie ik. Ja, oh man, ik heb echt iets met boer. Echt... Of jouw dochter en je vrouw kijken, gezellig. Nee, ik word wel gek van de uh, achtergesloten deuren. Dat, uh, als oh, dat ik, uh, vinden ze zo leuk. Eind van de middag, dan hoor ik je. Ja, dat had hij niet verwacht. Nu gaat Marlies toch maar even met Wim praten. Ja. Er zit een hele ja. zo'n voice-over die zo irritant is. Ja. Dat ja. dendert door het hele huis. Zo, hij is wel geschrokken. Nu gaan ze met z'n twee maar goed op vakantie. Misschien moet je, je eens aanbieden, dan ga jij het gewoon doen. Ha, ja, hij komt hier aan het, hoor. Het, Kijk. Het, li het lijkt me echt afschuwelijk als je dat moet inspreken. Achtergesloten door. Met zo'n stem ook gewoon. Oh, met een drama ook. Het gaat maar door. Ja, wat is er ook, je moet je invoelen in de situatie. Nou, ik vind het wel grappig mijn dochter kijkt ernaar. en mijn zoon zit er ook bij. En ik zeg tegen die zoon: En wegwezen, ben je gek geworden? Je bent toch echt een echte kerel? Je gaat er niet dat soort programma's zitten kijken. Zo, het is even op joh. Ja. ja ik vind het wel leuk. Wat? Weg. Nou, ja. ik heb het ja, je moet er niet als de kippen bij zijn. Nou, ik weet van niet. Het is wel goed om je klein beetje in te leven in de vrouw. Maar eh, om dat soort programma's te kijken, dan duik je er te ver in, hoor. Wel een beetje over, afstand houden. Goed. Ja, en waar we straks wel als de kippen bij moeten zijn, ja? is uh, ja, de nieuwe Google Glass. Uh, de hij is toch weg? Ja, de huidige Google Glass, die, uh, die kostte 1500 uh, dollar. Die was nog een prototype. Ja? Uh, die is... Inmiddels van de markt afgehaald. Tenminste, in zodanig. Je kan van, hem niet meer kopen. Nee? En uh, de, er komt, tenminste dat zijn de geruchten, een nieuwe Google Glass. En die zou best wel eens gewoon voor de reguliere markt uit kunnen bekomen. Oké, okay, maar er zit nog steeds met die privacy-wetgeving. Hoe zit het dan? Want ik bedoel, alles wordt gefilmd. Ja. Dus iedereen staat erop? Ja, het, het, blijft, het blijft een moeilijke. Uh, ja. Ja, daar moeten we maar gewoon aan gaan wennen. Want, je wordt al overal gefilmd, joh. Dus, ja, uh... ik ben gewoon voor die dingen uitdelen, gratis. Ook zeker 80% van de tijd moet je hem opdragen. Je mag dan wel s'avonds, weet je, als je echt heb je hebt, privacy, mag je hem even afzetten een paar uur. Maar ja. dan volgende dag weer opzetten dat ding en alles wordt gefilmd. Daarna heb je functioneringsgesprekken, kan je al die beeldmateriaal opvragen. Uh, zijn er allerlei activiteiten gaande in Amsterdam in bepaalde gebieden? Kan je mensen dus dwingen om je... Uh, je, je bent daar geweest... Kunnen ze allemaal meten. Data, opvragen. Als je niks gedaan hebt, hoef je het net als zorgen om te maken. Het kan allemaal gewoon nagekeken worden. Ik ben ervoor. Maar je mag nooit eens lekker stout zijn. Jawel. Er zijn regels voor het protocollen. Die vier uurtjes dat je hem mag zetten. Ja. Dan mag je lekker stout zijn. Dus dan moet je zorgen dat je niet buiten bent als iedereen zijn bril af heeft. Hoe zeg je dat nou? Dat je niet buiten bent als iedereen zijn bril af heeft s'nachts, die vier Dan gaat iedereen helemaal los. Ja, daar kan je van. Ja. Dan krijg je mag je je bril afzetten. Uh. Ja. ja, ik ben helemaal voor, hoor. Voor ja, er is toch ook een film over, hè? dat je dan uh, één dag alles mag doen wat... Uh... Wat verboden heeft. Echt één zo'n dag. Ja. ja. Er, kunnen mensen moorden en alles ongestraft doen. Er zijn zelfs ook films van uh, mensen die dus echt zo'n zo implantaat hebben. Dus die, heb, die zijn al een verder. die hebben geen bril, maar een implantaat. En dan gaan ze dus dat soort filmpjes terug zitten kijken van elkaar. Ja. En dan kan je dus uh, elkaar al beter uh, bekijken van hoe heb jij nou gereageerd op die? En die reageert dan weer die. En dan al dat beeld met jou ja. wordt dan teruggedraaid. Uh, en dan kun je dus ook gewoon naar kijken wat uh, je ex allemaal heeft of, uh, wat je vriend of vriendin of wat je dan ook hebt. Wat hij allemaal gedaan heeft met... Ja. ja. En ook hoe ze, gere... hoe ze gereageerd hebben. Ja. Ja. ja. En sommige dingen die je niet goed hebt bekeken... kun je nog even terugkijken. Daar heb je toch allemaal geen tijd voor gewoon. En dat wil je toch ook allemaal niet weten. Ik bedoel, ik heb ook dan... een vriend. Ik wil ook niet weten wat hij de hele dag uh, maar doet. Kun, kun dan ga dan... ik misschien lopen irriteren. Dat hoef je ook helemaal niet te nee. zijn. Maar kun je dan terugkijken... Dat je ter, wat terug hebt gekeken. Nee, hey, spoei je gewoon en Dat terug. is wel, dat wordt, oeh. Ja, heel veel beeldmateriaal, krijg je dan ja. wel. Ja, ja maar okay. dan zie dubbel, je ook dat dubbel. iemand uren achter de tv zit of zo. Ja. Of voor de tv zitten, ja. Of achter de computer. En dat, gewoon, uh, dat iemand gewoon lekker niks doet. En dat je denkt, doet ja, alweer niks. Nou ja, en <laughs> daar, daar kunnen we ook al gaan nadenken. Van, hoe kan je je tijd beter inplannen? Nu heb je zeg maar een uur televisie gekeken. Maar je hebt nu achteraf, is dat niet zo handig geweest? Daar moet allemaal over gepraat worden. Oh, over die verspilling van tijd. Ja. Dat want, je je leven niet uitnut. Nou, wat ik bedoel. Je hebt nu zitten kijken naar een televisieprogramma... zoals Achtersloten Deuren. Je vindt dat leuk, problemen. Uh, en misschien, wacht, misschien, wat heb je ervan opgestoten? Evalueren. Evalueren. Ja. En kan je dat misschien ook gebruiken in de maatschappij door mensen ook echt oplossingen aan te bieden. Ja, ja, maar ja, hoe kunnen we dan die tijd die we verspillen... met naar radio luisteren? Uh, ja, dat is ook zoiets. Ja, maar wij evalueren ook altijd na dit programma. Maar misschien willen mensen ook een evaluatie uh, doen ik... naar ons toe. En ik zou zeggen, ga naar onze Facebookpagina... en ja. laat een berichtje achter. En dan uh, vertel je of je het leuk vindt of niet. Precies. Wij gaan even evalueren. Dan zet ik even een muziekje op. Dan gaan we uitzending even evalueren. Goed. Nieuw plaatje. Sue the Night. Top of mind. Niels een en Top of Mind in de zaterdagmorgen. Welkom, dit is een de, de, de, de, de uitzending. is dat nou? Goed, maakt dat niet uit. Een beetje onduidelijk opgeschreven, dus vandaag krijg je dat. Straks de Goedemorgen, aan tien goede Zandvoort, lijf van de tel. Hoogland gaat er even kijken. Het is tijd voor de Zandvoort. Ze berichten, steek ja, van wel. Als de sodemieten nu rennen naar nu Unicum, want vandaag is het snoeidag... en ze beginnen nu. Snoeihard! Snoeihard gaan ze snoeien en vrijwilligers gaan voor de vierde keer aan de slag om het Schelpenpad nog beter geschikt te maken voor rolstoelgebruiker. En, uh, uh, nou, het landschap Noord-Holland stelt gereedschap en handschoenen beschikbaar. Einde om half één met de gezamenlijke lunch aangeboden door Nieuw Unicum. Dus uh, rennen, ga naar het Schelpenpad en uh, bietje... Dat doen ze elk jaar leuke Ja, ja het man, man, leuk. Gewoon met z'n allen gewoon een boel een beetje uh, beren. Een ja. beetje fatsoeneren. Gezocht, kinderburgemeester stond uh, in, de, uh, in de Zandvoortse Krant. Vanaf de periode 21 februari tot met 28 februari. Voorjaarsvakantie is dat. Dus zijn we op zoek naar een nieuwe burgemeester. Kinderburgemeester om volledig te zijn. De kinderburgemeester wordt vooraf gegaan aan, uh, uh, aan de kidswet... Adventure Week officieel geïnstalleerd. Adventure Week. Adventure Week. Adventure week. Ja, spreek het uit op zo'n fonetisch. Maar in ieder geval, uh, er zijn allerlei bezigheden voor de kinderburgemeester. Uh, dus daar moet je even naar kijken of je daar zin in hebt. En ook is er wel ruimte voor wat je zelf wil gaan doen. Nou, heb je idee dat je denkt, van, nou, dat is wel iets voor mij, moet je je even aanmelden. En uh, dat kan dus bij VVV Zandvoort. Uh, marketing, appen staat en L, als jij de kinderburgemeester wil worden in de periode van 21 tot 28 februari, dames en heren. Ja, en de grote krocht is vanaf 15 januari. Waarschijnlijk heb je het al gemerkt. Uh, van de rijrichting veranderd. Uh, de auto's uh, uh, is alleen bereikbaar vanaf de Haarlemmerstraat richting het centrum. Uh, dit vanwege de, de werkzaamheden aan de Oranjestraat. Die sinds 15 januari, uh, ja, is dat uh, niet meer mogelijk. Het inrijden van de Oranjestraat. Um, ja, en de ondernemersvereniging Zandvoort die vindt het wel heel fijn. Dus die uh, heeft het nu hoog op de agenda staan om, uh, om het definitief te maken. Oké. Okay. Oh, dus die vindt het, het andere, <coughs> andersom rijden ja. prettiger voor. Nou, okay. het is ook eigenlijk wel zo. Want je rijdt zo automatisch zo, zo die grote krocht op dan. Ja. Okay. En, uh, ja, en dan kan je toch net zo goed inderdaad die rijrichting doen. Van, en dan de Oranje Straat naar boven. Maar je kan die Oranje Straat gewoon niet de dubbel uh, verkeer maken. Ik wou zeggen dubbelzijdig. Ui, wij, maar de, ja. zeg je dat zo? Ik weet niet. Ja, ik snap je wel. De grote krocht is ook niet zomaar uh, dubbel... Nee. Nou, ja. nou, goed. Goed voor ondernemers. Uh, nog even een politiebericht. Een 19-jarige man uit de gemeente is maandagochtend aangehouden... de Zwedenstraat in Haarlem... voor het handel in drugs. Twee verschillende locaties. Uh, daar stapten een man in de auto. En uh, die mannen hebben ze laten aangehouden. En het bleek dus dat uh, ze drugs bij deze automobilist hadden gekocht. En later uh, uiteindelijk hebben ze de man aangehouden. En toen had hij tientallen bolletjes harddrugs bij zich... En uh, de politie heeft hem overgebracht naar, uh, naar Haarlem. Dus uh, vind ik, vind ik, ja, ik wil, goed. <coughs> ik wil eigenlijk nog aan jullie vragen hier. Nou. Misschien, uh, CFM die doet iets dat heet Raadje Plaatje. Je kan je eigen team doen tegen CFM. Maar kunnen wij... Uh, Misschien ook niet met z'n drieën en nog iemand erbij ook meedoen. Dus op zaterdag 31 januari in vier. Ja? Dus een team bestaan uit maximaal vier personen. Kan je inschrijven aan de bar. En dan is gewoon, er wordt muziek gedraaid. En dan moet je raaien wie het is. Nou, ik uh, kan je nu al vertellen dat ik uh, waarschijnlijk ongeveer twee platen kan raden. Ja? Veel, ja. Meer, veel verder kom ik niet. Ik weet niet ben van er... welk tijd Ja, maar je tijdsvergek... hebt tegenwoordig zo'n app op je telefoon, hè? Oh, dus ja. ja. <laughs> niet vertellen dit! Oh, oh shit! het ja. gebruik zie je hem natuurlijk hè ja ja, ja ja ja maar ik weet wel dat uh, toen de tijd het team uh, met uh, Anders Sandberg uh, Anders Sandberg is uh, geweldig Riep. Ja, ik geloof dus, uh, het ja, welke, ja, Complimenten anders. Maar welke periode is het? Is het vanaf uh, 1925 tot de 1970? Nou, of van ja, 1970 tot De, de, de 2000 kleine kokette katinka. Ik oh, ja, dan ben, ben, Nee hoor, volgens mij is het jaren 80 of zo. Oh, okay, dan is die kent Rob Harms het beste. Ja, ja, dus, ja en daar kom ik, kom ik helemaal, kan ik het helemaal schudden. Daar kan je het wel vergeten ja. gewoon. <laughs> uh, het Zandvoers Museum opende vorige week vrijdag zijn deuren. Want ze hebben namelijk een, uh, het casino uitgelicht. Hoe is Casino ontstaan? Uh, wanneer was het de eerste en wanneer is het de laatste? En nou ja, Uiteindelijk uh, kan je daar zelfs ook nog een beetje gokken. Ze hebben daar een grote uh, tafel neergezet. Natuurlijk uh, kan je het echt uh, in de fruitautomaat. automatisch heb ook nog geld gegooid. Dus, uh, het is tot en met maart geloof ik. Ik had het begrepen. Even kijken wat, wat, wanneer het is. Had het museum geld nodig? Ja, ik denk het. <laughs> ja, die kan er niet echt gokken. Ik ben uh, toevallig Nep. van de week er geweest. Net gokken. Dat was een afscheid van een oude van een, uh, dame die uit dienst ging. En uh, toen dat was in het museum. En uh, ja, we hebben wel heel even geblackjackt. want we kregen even een spelkaarten. Oh ja. En uh, het heeft wel iets geweldigs dat je inderdaad achter zo'n tafel zit... en even voor de lol even een beetje gaat blackjacken. Maar het ziet er erg leuk uit, ik zou zeker even gaan kijken. En uh, ja, het is, uh, als je zo'n uh, museumjaarkaart hebt, dan uh, is het gratis. Maar wat is de interesse anders? Uh, zal ook geen kapitalen zijn? Vijf euro of zo? Inter uh, twee euro of zo, oh. in 75 Hartstikke idee. Ja, precies. Ik wilde ook nog wel even melden dat er morgen weer zo'n uh, uh, concert is... in het uh, kader van de Kerkplein Kerkpleinconcerten. En het ja? is volgens mij het He Heemstage uh, uh, Philharmonisch Orkest. En ze beginnen dus weer om drie uur. Er is een sopraan bij en dat is mevrouw uh, Ariën Mol. En uh, ze gaan dus uh, voor de pauze serenade nummer één in D. Groot. Ook is 11 van Johannes Braams. En na de pauze volgden een negental werken... van negen verschillende componisten. Hm. Waaronder Jurjaan Andriessen, Barry Gray en Brian Adams. Entree is slechts vijf euro. Ik zou zeggen, kom op tijd. Als, als de kerk vol is, is die vol. En het is echt de moeite waard, dit soort uh, concerten. Oké, okay, dank u wel. Alsjeblieft. Marcus, had je nog iets aan het toevoegen? Nee, nee, nee, nee. Ja? Hier kom ik niet meer overheen. Ja, snap ik. Nou, ik wil nog even zeggen... dat Ik vind het wel erg stoer dat uh, dorpsgenoot Robert Hartog... Uh, gaat zich bezighouden met uh, de horeca. En, uh, het is de jongste strand pachter van Nederland. Hij is 26 jaar oud. En dan gaat hij met alle strandpachters. Gaat hij om de tafel. Uh, hij heeft een strandpafioen. Uh, South Beach heeft hij. Dus bij, laatste bij het Naakstrand. Heeft hij. Dan gaat hij runnen. Ja, ik moet zeggen, ja, Volgens mij, als je deze man uh, daar rond ziet lopen. Dat vind je volgens mij niet... Uh, niet, niet naar hem naar, de geen na, naar ja, maar te kijken. Niet naar Ik heb het idee dat de mensen die daar werken. Dat die wel wat aan hebben. Ja, dat kijken. is ook wel waar. Ik weet het ook niet. Die komt nooit op het ja. Naakstrand. Maar gewoon Hij gaat, uh, gaat met de frisse wind... Uh, met de blik gaat hij naar kijken. mensen. frisse wind? Frise, uh, <lacht> Nooit feest en wind. Uh -huh. Maar in geval, hij gaat er naar kijken en hij gaat ook mensen in de horeca, in het centrum willen samen gaan werken. Dus dat wil je allemaal op één lijn trekken. Ik vind dat een uh, mooi gebaar. Ja, maar we hebben ja, toch gewoon een vereniging van strandpachters. Ja, maar ben je hij, daar uh, niet gewoon. Dan ja, Hij voor gaat, van hij gaat dat leiden. Oh, oh, goed tijd voor de Jolande. Ja, mijn keuze, Oh, mijn move on. En die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 Get for your money, and if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up 'cause I'm moving out. Wanneer gaat hij nou verhuizen? Wie? Ja. Ja, die jongen uit het liedje, hè? Ja. Ah, ik denk dat hij al lang weg is. Ik denk dat hij al vijf keer verhuisd is sindsdien. Ja, okay. Verhuizen? Wat? Ja, uh, Het nou, liedje oké. heet Moving Out. Moving Out. Ah. En we kijken nu even naar jou. Ben je al verhuisd? Want, nee. Nee, nog steeds iets. Marcus heeft een uh, appartement gekocht in Halen. Ja, ja, niet zo duur als die in Rotterdam. Die was 3,4 miljoen. Maar, maar hij zat er... Er zit er iets ja. onder. En uh, het is toch wel een vraag, wanneer gaat hij daar officieel wonen? Ja, dat is inderdaad de vraag, ja. ja. Alleen, bezigheden en af en toe... Ik zou het voor verhuren als ik jou was, dan hoef je het van binnen niet op te knappen. En dan over een tijdje als hij... Ja, dat mag ik, gaat... ik, mag ik niet doen. Waarom niet? Dus je hebt het toch gekocht? Ja, maar met een koopregeling. En dan oh. uh, onder voorwaarden. Dus... Oké, okay. ja, ja, ja, het is maar... wel voor jou, maar je mag dat niet een dag niet. En Airbnb, mag je dat wel doen? Ja, dan moet je belasting betalen. Ja, precies. Oh. Ja, ja, precies. Belasting betalen, we hebben we allemaal een broeite dood natuurlijk. Daar Inderdaad. gaan we niet aan beginnen. Ja, jongen, nog even. Het is weer maart. Dan moeten we weer die aangifte doen. Ja, gisteren weer. We hadden het al eerder over gehad. is ook over ja. het geld op de bank. En het, het, nou ja, dat uh, heel veel mensen eigenlijk heel veel geld op de bank hebben. Want die denken, we moeten sparen. En dat ze eigenlijk bij, vaak bij de verkeerde bank zitten. En dat ze dan maar ja. 1% rente krijgen. En dat, dat je gewoon even moet kijken. Dat je over moet stappen naar kleinere banken. Die hebben soms wel even 1,6 of 1,7% ja. ja, rente. Ja, Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb het ook. Ik ben naar de SNS overgestapt. Ja? Ik dacht, nou, dat, neem ik daar een spaarrekening? Dat was de oh, hoogste rente. Nou, prima. Alleen ja, dan, dan heb je, ben je overgestapt en dan krijg je zes keer een brief. Ja, we hebben de spaarrente naar beneden gedaan. Ja, we hebben de spaarrente naar beneden. Mag ja, we ik je, de mag je een kleine tip geven? Ja? Ik heb dus ook zo'n uh, zo creditcard. Ja. En als je dus in je creditcard op de plus staat en je bent boven de 500 of 1000 euro... krijg je meer rente op dan dat je op besparingen van de bank hebt. Okay. En die creditcard gebruik je okay. toch om te betalen. Dus oh ja. Uh, ja. Okay. En iedere keer, dat vind ik ook nog leuk, schrijf je creditrente bij... En iedere keer als je er wat op stort, ik stort daar automatisch gewoon wat op. Ik denk van ja, wat ik kleding en alles doe met die creditcard. En iedere keer als je wat stort, zegt ze dank u. Dat vind ik wel heel oh, leuk. Dat nou, dankjewel als ze wel dank wel zeggen. Als ze dankjewel wel nou ja, dankjewel zeggen, dan ga ik inderdaad... Uh, ja, heb je, je creditcard? een creditcard? Wacht even voor je. ik heb een creditcard. Ja, maar, moet je, dan, je... dan moet je goed kijken, want volgens mij is anderhalf procent of zo. Dan ja, echt maar anderhalf procent je creditcard. Ja. Ja. En je spaarrekening krijg je maar één. Minder, nee, volgens mij een half of zo. Een half of zo. Een half of zo. Ik heb een spaarrekening bij de SNS. 1,3. Oh, dat is niet eens een geest, bijna niks. Maar ik beleg ook een beetje. Ja, ja. ik ook. Ik heb uh, ook beleggingen. Ja, dus, daar, Vorige week zijn we hebben Gewoon natuurlijk geld voor elkaar. wel ja, even projecten aan, aan te sponsoren. Dat is participatiesamenleving. En die bank hebben we helemaal niet meer nodig, man. Echt nee, maar ja. Gek. Ik heb wel weer zo dat ik denk van ja, uh, ondertussen is mijn uh, uh, tandartsverzekering. Of nee, mijn verzekering zelf is toch eens met 20 euro per maand omhoog. Boom, ja? En zo. En uh, ondertussen word je aan alle kanten geneid. Dus je moet uh, wel sparen om dingen te kunnen doen. Ik heb hier ook een artikel, dat ja? zal ik me vertellen. Ja, maar door al dat, dat alles duurder wordt, kun je toch juist minder sparen? Ja, je hebt minder over, Ja, dat is waar. Dus je moet zorgen dat je op een andere manier je geld binnenhaalt. haalt. Oké, okay. ja, nou. wat voor bericht heb je wat erbij Ja, aanstaat? In Canada is een uh, tandarts uit functie gezet. omdat uh, had een patiënt die miste haar hoektanden en haar prothese was verloren. Er dus ging ze met spoed naar de tandarts, een vervangende. En hij heette Galette Emile Hashem. En uh, achteraf was ze echt niet tevreden met het resultaat... want het leek dat er een stuk uh, kauwgom, gekoud kougom in haar mond was geplaatst. Het, liep, het zat niet lekker. En toen bleek dus dat de tanden die geplaatst waren... geen kunsttanden waren, maar echte die van een ander persoon geweest waren. Jezus. Als reactie... Uh, heeft zij dus een aanklacht ingediend? En uh, Assem gaf aan dat de patiënt vooraf op de hoogte was geweest van de behandeling. En ook een akkoordverklaring had getekend. <grijpteel> maar het Tuchtcollege vond dit dus geen overtuigende en betrouwbare verklaring. De kleine lettertjes. Hij werd schuldig bevonden van acht verschillende gevallen van beroepsmatig wangedacht. Hij is uit zijn functie ontheven. Ja, oh, dacht meneer uh, Galet. Toch best wel een klus om zeg maar, die, die oude tanden passen te maken voor, uh, voor een nieuwe Ja, gebied. dus dan heeft hij gewoon tanden getrokken bij anderen. En die heeft hij bewaard. Ja. <grijpteel> Dus, uh... Dat is Met de handel, man. Allemaal DNA. Echt. Eww. Echt. Kleingeld bij elkaar, maar uiteindelijk toch een uh, groot bedrag wat het dan wordt. Goed. Nou, ja, straks meer. Ja, ja, hier bij ja, Toebokkel heeft de radio. De leiders zijn oké okay bevonden met Hotel Hoogland. Het zonnetje breekt door. Stap op de fiets. Man, ga die kant op. Heerlijk. The my skin Met Corby. Plaats van een aantal jaren geleden weer. Brother. We staan zij in zee. We zijn broers van elkaar. We moeten elkaar redden. En afgelopen week uh, hoop te doen over de islamitische uh, extremisten, natuurlijk. En uh, heel veel uh, is, uh, mensen van het islam die hebben zoiets. Ja, worden met de nek aangekeken, worden bedreigd, worden bespuugd en zoiets. En nou, ik was er al lang over klaar. Ik dacht, hou op met het gezeurde islam. Het zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn een handjevol idioten hier in Nederland. die het boek verkeerd interpreteren. Ik heb ook inderdaad op uh, Wikipedia zitten kijken wat nou, uh, hoe het zat met dat uh, ja? kosher uh, uh, en halal vlees en al die dingen meer. En er staat dus inderdaad bij een heleboel dingen bij. Van je, je, je, je mag sommige dingen niet doen. Ja? Tenzij je inderdaad levensbedrijf bent. Dan mogen ze wel een vark eten. Ze mogen best wel wijn drinken. Maar ze mogen niet dronken worden. En dan okay. denk ik van ja, dat, dat vind ik hele logische dingen. Ja, ik zeg, dit vind ik niet echt hele uh, moeilijke problemen voor in Nederland hoor. Dit. Maar het gaat meer om dat ze niet de andere mensen iets uh, aandoen. aandoen. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat is maar, niet uh, wel wijn drinken niet dronken worden. Dat is best lastig. Uh, wel wijn drinken niet <laughs> dronken en je moet gewoon zorgen dat je gewoon maar één fles in huis hebt. Als er vrienden komen, drink je één fles wijn met z'n allen. Ja. Ja. En dat is, dat is het dan. Ja, nou dan goed, dan, uh... ja, dat is een serieus probleem. Maar uh, ja. ik had vorige week <laughs> ja, dat ik, uh, stond ja. ik even stil bij de, de, het, het, het stukje... wat uh, uh, professor Do Bob Smallhout schrijft in de Kleskast van Nederland. Zijn een opinie. En ik heb echt het idee dat hij met je bezig is... toch de islam een beetje zwart te maken. Vorige week dacht ik, nou, ik kan me iets me voorstellen. Had hij verhaal over dat, uh, dat ze een beetje lopen zeuren over discriminatie. Dat het allemaal wel meevalt. Dat het allemaal zo zwaar. is En hij zegt van, ja, en we -islam -islam is Nederland, over, over, allemaal islam, omdat ze zichzelf uh, snel voortplanten, er komen steeds meer mensen die dat geloof aanhangen, terwijl we afgelopen week ook hoorden dat er steeds minder mensen gelovig zijn, <coughs> ja. dus ik weet niet welke kant op gaat, en vandaag gaat hij nog een tijdje door, hij zegt van, iedereen zegt van, ja, mensen van het islam. Uh, die hebben het, het beste met, met ons voor. Die willen ook gewoon het beste uit het leven halen. Uh, en, en sommige mensen die interpreteren dat boek verkeerd. En hij zegt, van dat is helemaal niet waar. Want ik heb de Koran ook gelezen. En als je leest hoe ze met dieven, homo's, overspellige vrouwen... en andere overtreders omgaan in de Islamitische wet... Dat is niet zachtzinnig. die worden maar gewoon doodgemaakt. is in het Oude Testament van de Bijbel ook zo. Dacht ja, ik, ook. ik wou net zeggen. Maar ik vind het wel een beetje jammer. Ik denk, uh, Smal had vorige week een goed punt, maar nu gaat hij toch even verder. Hij zegt ook van, uh, er zijn cijfers bekend dat 2% als uh, de maatschappij te maken heeft met 2% uh, gelovig islamieten. Dat is het niet erg, maar als het boven de 5 komt, dan is het zwaar shit. Dan kan het uit de hand lopen. En hij zegt in, uh, Alk, of Alkmaar, in, uh, in Alkmaar, nee toch? Nee, nee. In, uh, uh, België zitten ze zit dus rond de 8 vandaar dat het daar zo uit de hand loopt, zegt hij. Ik vind het nogal, uh, trekt nogal flink van leer. En dat zijn allemaal, zeven, zij, de zogenaamde onderzoeken. Nou, ik distanseer me ervan, ik denk mezelf nog steeds, dat het boek wel goede dingen in zich heeft. En als je dat gewoon goed interpreteert, dan komt het wel ja. goed met de maatsch maatschappij. Maar dat is toch bijna elk gelovig boek heeft dat. Ja. Ik denk maar dat ik... de enigste die daar vrij los van staan zijn, Zen-boeddhisten. Uh, maar... Ja. Ja, ja, misschien ja. wel. Ja. Maar in ieder geval, ja, het probleem zit gewoon in het feit dat, ja, dat gisteren was er een uh, imam, of nee, imam, een, een, een uh, jihad specialist bij uh, EV Jennek. En die zei ja. van ja, de, het, het, het de jihad komt uit het Westen. Wij hebben het veroorzaakt. En wij moeten het ook oplossen. We moeten ze begrijpen. We moeten met ze meedenken aan die politieke problemen in, in, in Syrië en dat soort landen allemaal. Dus nou, ik vind het nogal een groot probleem. Hoe gaan we dat zelf oplossen? Nu zijn we alleen maar met pap en nat houden. Het, het, uh, het tegengaan in plaats van het voorkomen. Dus, dames en heren, zover ja. even de preek. De preek. Nou, ik kan nog wel de oplossing geven. Ja? Nou, ik uh, ben van de week bij Cathy. Uh, Cathy Rodes, uh, Samuel Lotin of zo. Weet ik. <lacht> die naam is altijd die? een beetje ingewikkeld. Die, die, die zingt een Sandvoortse zangeres. Die heeft ook een uh, Waves, een soort studio aan de boulevard. Ja? En die doet mee met uh, stadsverlichting. En dat is dat je één keer in de maand met z'n allen mediteert. Geeft zijn gelegenheid tot. Echt leuk. Okay. Die heeft dus het film. De uh, film The Power of the Heart laten zien. En, uh, en het mooie is gewoon dat dat een film is. En die laat zich van... Ja, je moet gewoon in jezelf gaan inkeren. En uh, luisteren naar wat je hartje zegt. En je hart die en probeer te vergeven en dat soort dingen. En dat is echt, dat is echt heel uh, inspirerend. Ja, als iedereen er nou mee doet, echt iedereen, ja. is het probleem opgelost. Ieder geval dat half uurtje als je daar meedoet, mee doet, Dan is het even helemaal stil ja, Dan heb Ja, daar hebben we nergens last van. Nergens last van. Ja. Dat was er ook al mooi gebaan, ook van David Lynch. Dat volgens mij ook alweer tien jaar geleden zei. We gaan met z'n allen mediteren. We gaan het geweld aan... En dat werd dan over de hele wereld gedaan. Ik denk ja, op dat moment is het dan ook helemaal, even helemaal stil ja. nee, in de, we de hele wereld. even wereldvreden. Ja. ja. Kan je dan even kunstmatig oproepen? Mooi, mooi gebaar. Ja, je je toch ook altijd met Kerst dan uh, twee dagen staakt het vuren? Ja. En, uh, kunnen ze dat niet dan wat langer laten duren? Ja. Nee, hey, dat rijmt. Ja, precies. Laat het staakt het vuren langer duren. Goed, het is goed, om af en toe best stil te staan. Ja. Maar het is een heel groot, heel groot iets... wat je niet voor elkaar krijgt, denk ik, Benny ik ben bang. Goed, dames en heren, maar even een vrolijke muziek er tegenaan te gooien. Alles even weg te poetsen. Daar hebben we niet meer aan te teken laten dat we los die ellendigheid allemaal. Uh, Sunday Sun heet de band. I can call you honey. Dus nu uh, Sun. Om alle ellendigheid. Ja, het is een nieuw woord. <laughs> dat is een uh, mix van ellende en narigheid. Ja, ellendigheid. ellendigheid. Oh, wat een ellendigheid allemaal, dames of en heren. Narigende. Het wordt uh, het woord van uh, 2015. Ellendigheid. Ellendigheid, heb je er ook last van? Dat zegt uh, vreselijk een, gewoon. Een drama. Wat zegt u? Het is een painful. Ja, ook. Dat is heel dramatisch allemaal. Echt. Nou goed, dames en heren, nog wat leuke berichten. Dat je denkt, nou kan ik echt ontzettend op lachen. Nou, ja, lach is het niet. Niet al. Oh. Maar een, een gemiddelde westerse uh, persoon gebruikt per jaar ongeveer zes bomen aan papier. En daarom uh, hebben uh, uitvinders nu uh, herprintbaar papier uh, uitgevonden. Het papier uh, is een soort... Ja, het is niet echt papier, vind ik. Maar het is een beetje doorzichtigachtig. achtig En... Um, je, de tekst die je erop print, ja? verwijnt, verwijdert vanzelf na hey? drie dagen, hey? waardoor je het gewoon weer opnieuw Lees. kan gebruiken. Kijk uit wat voor boeken je koopt. Ja, en ja. Uh, contracten en zo zou ik er niet op printen. Nee. Dat is niet zo handig. Contracten, nee. Ik heb hier een contract, Wat de fuck? Dat ik nog alleen maar leeg. Het ja, is ook niet erg. Maar Het is echt, het dit, uh, dit is geen dit is nieuws. Dus drie ja. dagen blijft het erop staan. Lees het en daarna kan je weer opnieuw printen. Nou, ja, dat kunnen ja. ze wel en met kranten doen. Hij is, hij is twintig keer opnieuw te gebruiken, is het papier. Ik vind het wel een leuk iets, zeg. Een leuk idee. Ja, zeker. Ja. Nou, ik had dan een bericht dat er uh, een 39-jarige vrouw uit Roemenië. Die, uh, die was in zo'n grote winkel in Groningen, in een bouwmarkt. Ja. En ze gingen naar het toilet en toen, uh, ze had al een kijkje op haar. Toen ze het winkel probeerde te verlaten met de 44-jarige handhanger... hield het personeel Dio tegen. En ze bleek dus gewoon 27 tangen onder haar rok te hebben verstopt. Tangen. En dit, uh, ze worden ook al verdacht van een andere diefsel deze week... bij dezelfde winkel. Ook toen zijn een heleboel tangen ontvreemd. Dus ja, ze waren natuurlijk aan het inventariseren. Hè? Huh? Wat is het? Er hangen nog maar twee tangen. Het waren er toch veel meer? Maar hoe ze ze allemaal mee in onder de rok? Ja, je kan ze wel misschien makkelijk vastklemmen. Ja. En een, uh, en een, ja. Nee, nee, gewoon aan onderrokken. Ja, ja, ja nee. Aan de rand van je onderbroek Ja, ja of ik zo. had een okay. andere idee. Nee, ja, okay. Aan de rand van je boxershort of dat dan ook. Kan je gewoon al, ja, dat hoeft niet gelijk. Ze was... Uh, beetje ze... sm ben je ja. vandaag. Oh. Zat haar wel in de tang. Dat niet alleen vandaag. Ja, je had het over uh, uh, printpaardpapier. Hoe Noem je dat weer? Uh, ja, her... ja herprintpaardpapier. papier. Herprintpaard papier. Ja. Ze luiden een beetje de noodklok. Namelijk heel veel goud wat er gedaan moet worden, moet kwik bij komen kijken. Er stond een stuk in de krant dat ze zeggen ja... ...dat oude goud moet eigenlijk weer terug de, de, de, de economie worden ingepompt... ...de maatschappij, want dat oude goud... ...dat kan wel weer milieuvriendelijk worden gerecycled... ...terwijl het, oude, het nieuwe goud, dat moeten ze uit de grond vandaan halen... ...dat moeten ze met kwik doen... ...en dat kwik blijft dan achter in de grond... ...dus dat is heel veel, uh, heel veel vervuiling. Dus we roepen nu op uh, om dat uh, oude goud in te leveren. Dus mocht je thuis nog wat dingen hebben liggen... ...dat je denkt van nou, daar doe ik toch niks mee... Dan is het goed voor het milieu en goed voor jouw portemonnee. Ja. Terug te brengen dat het goud. Ja. Ik vind, moet, uh... moet je het wel quick doen. Ja, moet, <laughs> wel, ja, moet je het wel quick doen. Ja. Anders is het straks... Uh... Uh, nou, nog, uh, als laatste hebben we iets nog? Nou, ik heb hier een bericht over een man die al een déjà vu heeft. Die al zeven jaar duurt. Oh. Dat is wel uh, heel apart. En uh, dit is een Brit. Ja. En het begon in 2007. Uh, hij ging naar de universiteit. Last van angstklachten en dwanghandelingen. Het ging hier... Uh, hij heeft toen een hoogtepunt bereikt toen hij eenmalig, eenmalig SLSD gebruikte. Maar iedere keer heeft hij weer het idee dat hij weer komt van. Ik ben hier al geweest. Oh, mijn maar ja, god. Dat ja, dat heb ik in mijn huis regelmatig natuurlijk. Ja, okay. ik weet niet of als je dat eraan gaat trekken. Nee, dat is wel nou, lastig. Gaan we nou. naar huis. Uh, Sterker, straks, uh, goedemorgen, Zandvoort, blijf vanuit Tal Hoogland. We spreken elkaar volgende week weer. Hoi. Tot volgende week. Hoi. Tot zover. Het ritme van ZFM. Oh, ZFM. Via de kabel op 104.5.